1 uur. 1 Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Duitsland zet vier Syrische diplomaten het land uit. Schaatsijs Apeldoorn onveilig door vandalisme. En Raad van Commissarissen van Ajax stapt op. Overal bewolkt. In het hele land is er kans op wat lichte sneeuw. In het westen komt het kwik net boven nul, maar landinwaarts blijft het vriezen. Morgen en zaterdag droog, veel ruimte voor de zon. In de nachten vriest het matig tot streng... en overdag stijgt de temperatuur naar min 3 graden. Vier Syrische diplomaten moeten Duitsland verlaten. Dat maakte de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle bekend. Duitsland wijst die vier uit... nadat eerder deze week twee Syrische spionnen waren opgepakt in Duitsland. Een flinke rel dus. Correspondent Wouter Meijer is al bekend wie die vier diplomaten zijn... Nee, niet precies. Het zijn drie mannen en een vrouw... die dus inderdaad op de Syrische ambassade hier in Berlijn werken. De uh, minister van Buitenlandse Zaken, Westerwelle... heeft niet meteen gezegd waar ze nou uh, in detail van verdacht worden. Maar hij bracht het wel meteen al in verband met de, uh, met de arrestatie... van die twee Syrische spionnen waar je het net over had. Uh, dat was afgelopen dinsdag. En Westerwelle geeft dadelijk ook nog een persconferentie. Dus misschien dat er dan meer duidelijk wordt over wat hier nu precies achter zit. Ja, je bezighouden met spionnen, dat mogen diplomaten niet. Nee, dat mogen ze niet. Uh, ze hebben waarschijnlijk die spionnen geholpen. Dat zijn er twee, die zijn afgelopen dinsdag opgepakt. En die spionnen worden ervan verdacht dat ze de uh, Syrische oppositie... althans leden daarvan hier in Duitsland... in de gaten hielden, opspoorden en ook lastig vielen. In december is er zelfs uh, een lid van de partij De Groene... hier in elkaar geslagen in zijn eigen woning. Het is een man van Syrische afkomst die zich ook inzette voor de oppositie in Syrië. En men vermoedde toen al dat de Syrische geheime dienst daarachter zat. Vandaar dus die arrestatie van die spionnen afgelopen dinsdag. Hoe zit het eigenlijk? Zijn er eigenlijk veel uh, mensen van de Syrische oppositie actief in Duitsland? Nou, niet bijzonder veel. Waarschijnlijk in andere landen veel meer. Maar Duitsland is wel erg kritisch. Hè? De Syrische ambassadeur is hier al verschillende keren op het matje geroepen... op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn... Uh, vanwege het geweld dat het Syrische regime gebruikt tegen de oppositie. De Syrische ambassade hier is ook al een paar keer aangevallen... door demonstranten met verf bekogeld zijn vernielingen aangericht. Uh, en het mishandelen van mensen in hun eigen woning door Syrische spionnen... dat kan Duitsland natuurlijk ook niet toelaten. En nu dus vier Syrische diplomaten die zo snel mogelijk Duitsland moeten verlaten. Correspondent Wouter Meijer, dankjewel. De politie in Apeldoorn heeft tientallen schaatsers van het ijs op het Apeldoorns kanaal gehaald. Want dat ijs is levensgevaarlijk geworden. Vandalen hebben vannacht een deel van de Apeldoornse sluis vernield. En daardoor is de waterstand in het kanaal 20 centimeter gezakt. Op sommige plaatsen zweeft het ijs, want er zit geen water onder. Het water dat op het ijs is gekomen maakt het allemaal levensgevaarlijk. Al dus de politie. Het kabinet moet snel kijken of de huidige indeling in veiligheidsregio's wel voldoet. Dat zegt Chibbe Joustra, de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, bij de publicatie van het onderzoek naar de brand bij Chemiepak in Moerdijk. Dat bedrijf brandde vorig jaar tot de grond toe af. Op dit moment zijn er 25 van die veiligheidsrisico's en volgens Joustra zijn dat er te veel. De voorzitter van de FNV, Agnes Jongerius... verwerpt de oproep van de werkgevers... om afspraken te maken over een nullijn voor iedereen. Volgens haar is een nullijn een verslechtering voor de economie... omdat mensen dan massaal stoppen met uitgeven. Voorzitter Wientjes van de werkgeversorganisatie VNO-NCW... die vanmorgen voor een nationaal-solidair akkoord. Maar Jongerius zegt dat de meningen van de werkgevers en de werknemers... zo ver uit elkaar liggen dat een nationaal akkoord ver weg is. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Belastingdienst is niet van plan om de naam van een tipgever bekend te maken. Die tipgever gaf in 2009 informatie over honderden Nederlandse zwartspaarders En op basis daarvan kon de Belastingdienst weer naheffingen aan die mensen opleggen. De Geheimhoudingskamer van de rechtbank in Arnhem bepaalde dat de naam van die tipgever bekend moet worden gemaakt. Maar staatssecretaris Wekers wil dat voorkomen. Er is nog niet tot een hoogste instantie over gesproken, dus de Belastingdienst procedeert door. En uh, wat van belang is, de meeste mensen in Nederland... die betalen netjes belasting over hun vermogen. En dan zijn er sommige belastingontduikers die menen dat niet te hoeven doen. Die geld in een ander land op een uh, rekening zetten. Vaak gaat het om heel veel geld. En daar wil ik dat de Belastingdienst achteraan kan gaan. En tipgevers zijn daarvoor belangrijk. En het is belangrijk om uh, tipgevers niet kopschoen te maken. Dus uh, als het even kan, willen we de identiteit geheim houden. Maar de Geheimhoudingskamer heeft gezegd van... ja, kom maar op met die naam, meneer Wekers. De Geheimhoudingskamer heeft uh, die uitspraak gedaan... maar er is nog niet tot een laatste instantie over gesproken. Dus wij procederen verder als uh, Belastingdienst. En uh, het is mij een liefding waard... dat met name fraudeurs kunnen worden aangepakt. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dat is mijn doel. Maar je wilt toch ook weten wie je heeft verlinkt? Ik weet niet of dat, dat uiteindelijk relevant is. Uh, de Geheimhoudingskamer heeft daar een bepaalde uitspraak over gedaan. Uh, wij zijn het daar niet mee eens, dus uh, wij procederen daarover verder. Maar ik zou toch heel graag willen weten wie dan de geheime tip heeft gegeven. Uh, goed, iedereen kan uh, graag van alles willen weten. Wat ik in elk geval belangrijk vind, is dat belastingfraudeurs hard worden aangepakt. En dat was staatssecretaris Wekers. De Belastingdienst wil dat eerst de Belastingkamer uitspraak doet over naheffingen. En dan zou de identiteit van die tipgever pas bekend worden gemaakt... als de Hoge Raad zich daar dan weer over uitspreekt. De Belastingdienst benadrukt dat in het belang van alle belastingplichtigen... Uh, is dat dit soort naheffingen kan worden opgelegd. De Amerikanen hebben een hoge Taliban-leider gedood in Pakistan, Badr Mansoor. Die had ook banden met Al-Qaeda en eh, die had een lange geschiedenis in de oorlog. Die woedt in buurland Afghanistan. En een bijzonder detail, die, eh, Badr Mansour die is gedood met, bij een aanval met een onbemand vliegtuigje. Dat heette eh, drones, die dingen. Correspondent Lucas Waagmeester, grote vis die eh, Badr Mansoor Succes dus voor dat drone-programma van de Amerikanen? Ja, zo kun je het wel noemen inderdaad. Bada Mansour runde een trainingskamp in het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan. Stond vanuit daar ook aan de basis van aanvallen op westerse troepen in Afghanistan. Verantwoordelijk voor tientallen doden. Was echt een actieve deelnemer aan de oorlog die daar woedt. Dus als je de vijand wil uitschakelen, ja, dan is iemand als Bada Mansour absoluut een doelwit. En bij deze aanval zijn ook de vrouw en waarschijnlijk de twee kinderen van Mansour omgekomen wellicht ook nog anderen in omliggende huizen. Want je moet je wel voorstellen, zo'n man verschelt zich natuurlijk midden in een stad... Eh, zodat hij moeilijk te pakken is. En een projectiel uit zo'n drone die komt dus midden in de nacht in die stad terecht. Zeer gericht. Maar ja, schade is er natuurlijk wel. Ja, de Amerikanen noemen dat droneprogramma toch wel een succes. En dan krijg je ook wel een beetje gelijk in, lijkt het, hè? Ja, het droneprogramma is helemaal terug eigenlijk. Hè. Gisteren ook een aanval waarbij tien doden vielen. Eh, het blijft moeizaam, hoor. vooral voor de relatie met Pakistan. Die drone aanvallen die blijven zij zien als een schending van de soevereiniteit. Eh, raketten komen toch neer op Pakistaans grondgebied. Sinds de NAVO eh, afgelopen december... per ongeluk een grenspost van de Pakistanen beschoot... lag dat programma stil, maar Amerika zet weer door hè, sinds een paar weken. President Obama heeft recent ook aangegeven... Uh, dat hij het echt als een succes ziet. Er vallen minder burgerdoden, zegt hij. Minder Amerikaanse doden ook uiteraard. De Amerikanen zeggen echt, dit is een manier van oorlog voeren... die meer precisie met zich meebrengt. Veel gerichter kunnen wij de vijand niet uitschakelen. En ja, uh, in termen van oorlog voeren is het doden van een vijand... Uh, met het profiel van deze Bada Mansour dan inderdaad wel een succes te noemen. Dankjewel, Lucas Waagmeester. De EU en het IMF geven Griekenland nog twee weken de tijd... om hun bezuinigingspakket rond te krijgen. Dat meldt persbureau Bloomberg uit Kringen rond het, de EU en het IMF zelf. Komen andere berichten. De Grieken zouden nog meer moeten bezuinigen dan ze al hadden gedacht. En om die nieuwe bezuinigingsplannen te maken... zouden ze drie weken extra de tijd krijgen. Hoe het nou precies zit, gaan we later nog wel horen. Vanmiddag komen in elk geval de Europese minister van Financiën... bij elkaar voor een extra vergadering over Griekenland. Nieuws vandaag over Ajax is dat de Raad van Commissarissen opstapt. Voorzitter, ten haven... Kruif, Olfers, Edgar Davids en Paul Reumer die treden af. Zodra ze opvolgers hebben gevonden, positie van vier van die vijf commissarissen... was onhoudbaar geworden na de uitspraak van afgelopen dinsdag. Benoemingen van Van Gaal en Martin Sturkenboom in bestuursfuncties waren onrechtmatig. zei het Amsterdams gerechtshof. En Arno Vermeulen volgde zaken rond Ajax op de voet. Nou, jij zei het begin van de week al, die raad van commissarissen... die zou wel eens op kunnen stappen. Ja, dat gaat nou gebeuren. Waarom moeten die nou weg eigenlijk? Ja, uh, voor een deel natuurlijk omdat de rechter het zegt... en ook de publieke opinie uh, uh, wel een tijd lang al heel kritisch over ze is. Als je naar de essentie uh, kijkt, was de opdracht van deze Raad van Commissarissen... om een goede directie samen te stellen. Nou, ze kwamen onder andere met Marco van Basten... maar er ging Johan Cruijff voor liggen, dat ging toen mis... en toen kwamen ze met Louis van Gaal. Nou, en daar is het in de procedure dus verkeerd gegaan. Hè? De manier waarop ze Kruijf daarin benaderd hebben... en de kansen hebben gegeven om daarin in mee te stemmen. Daar zijn ze door de rechter voor op hun vingers getikt. En zo is het natuurlijk langzamerhand misgegaan. Zij moeten dus opstappen. Johan Kruijf, deel van de Raad van Commissarissen, stapt ook op. En dat betekent dat er ruimte is inderdaad voor een totale nieuwe RVC. Ja, en er en, en moet een nieuwe uh, club komen. Wie gaat die commissaris nou benoemen? Dat doet de, de bestuursraad. Dat is een uh, nieuw orgaan eigenlijk bij Ajax. Daar zitten vijf mensen in. Henny Henrichs, bekende man binnen Ajax... die door de jaren heen eigenlijk wel in veel functies al bij Ajax gefunctioneerd heeft. Die uh, moet nu een nieuwe raad van commissaris uh, gaan, uh, gaan zoeken. Binnen die bestuursraad zag je eigenlijk al toch wel twee kampen op dat moment waren... toen die bestuursraad werd benoemd. Er zijn duidelijke kruifaanhangers in. Maar er zijn ook wel mensen die van een andere gezin te zijn. Maar oké, okay, alles bij elkaar... Moet ze zijn in ieder geval op zoek gaan naar een raad van commissarissen... die vooral een goed directieteam zou kunnen samenstellen. En Cruijff zal natuurlijk daar ook zijn mening over geven... maar niet meer vanuit een directe functie... maar weer als adviseur vanuit Barcelona. Ja, die kan niet meer terug worden herkozen als Nee, dat geldt vooral de leden hier okay. van deze raad van commissarissen. Daar is van gezegd, uh, toen zij werden weggestemd... nog door gewoon de ledenvergadering van Ajax... we willen ook niet dat jullie later in een andere functie binnen Ajax terugkeren. Dat geldt voor alle vijf. Nou is er ook nog een aandeelhoudersvergadering. Morgen. Gaat die nou ook nog door? Nee, er stonden twee agendapunten op. Dat was de benoeming van Van Gaal en van Sturkenboom. Nou, daar heeft de rechter deze week al van gezegd... dat hij sowieso niet kan doorgaan op dit moment. Dus dat agendapunt verviel. En verder was een agendapunt het functioneren van de Raad van Commissarissen. Nou, die hebben nu zelf het initiatief genomen om weg te gaan. Dus ook dat kan van de agenda af. Dus iedereen kan morgen gaan schaatsen, bijvoorbeeld. Ja, nou, mooi idee. Arno van Meulen, dank dan nog wat wielrennieuws. Jan Ulrich is door het internationaal sporttribunaal... het KAS schuldig bevonden aan overtreding van de dopingregels. Volgens het KAS is bewezen dat de Duitse ex-wielrenner betrokken is... bij het grootschalige dopingschandaal Operation Puerto. Ulrich is 38 inmiddels en in 2007 heeft hij zijn carrière beëindigd. Als gevolg van die uitspraak worden zijn uitslagen gereden na 1 mei 2005 afgepakt. En zijn belangrijkste prestatie vanaf die datum was een derde plek in de Tour de France van 2005. Het is twaalf over één. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Duitsland wil vier Syrische diplomaten zo snel mogelijk het land uit hebben. Eerder werden in Duitsland twee Syrische spionnen opgepakt. Bij Ajax stapt de Raad van Commissarissen zo gauw als dat kan op. En ook Kruijff vertrekt. Allemaal naar aanleiding van de kwestie van Gaal. En zojuist is bekend geworden dat twee journalisten van Eén Vandaag zijn vrijgesproken in Duitsland. Die twee van Eén Vandaag moesten voor de rechter verschijnen vanwege het schenden... van de vertrouwelijkheid van het woord. De strafzaak werd aangespannen door Heinrich Boeren... die veroordeelde Nederlandse oorlogsmisdadiger... die jarenlang op vrije voeten was in Duitsland. Die twee van een vandaag zijn dus vrijgesproken. U bent weer bij, dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met het vervolg van lunch. Hij is twaalf.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch Meteen met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Reinier van Zutphen. Zelf is die ook rechter trouwens. Aanleiding is dat Haagse politici zich steeds meer bemoeien met de rechtelijke macht... Henk Angenend volgen we deze week, want voor de marathonschaatsen zijn het mooie dagen. Maar Angenent kan zich ook boos maken over de houding van de schaatsbond ten opzichte van zijn sport. Bij de, de KNSB draait alles om het lange baan en dan heel lang komt er niks en dan komt misschien de marathonschaatsen nog een keer. Tenzij de natuur als dus licht, dan zijn we allemaal weer, he, dan moet het allemaal weer halleluja. En als het volgende week weer dooit, dan schoppen ze ons weer een hoek. En uh, ja, dat is altijd zo geweest. En ik, uh, ik denk ook niet dat het gaat veranderen. En dan na half2stand.nl. De stelling dan, een nullijn voor iedereen is een goed idee. Voorzitter Wintjes van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie... pleit daarvoor in trouw vandaag voor zo'n nullijn... waarbij de lonen en de uitkeringen van iedereen bevroren worden... en niet meegroeien met de inflatie. Volgens hem is dat nodig om de euro en ook de economie... er weer bovenop te krijgen. Uh, daarom de stelling dus, een nullijn voor iedereen is een goed idee. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101... U kunt ook stemmen op onze website, als is En als u twittert eens of oneens doe het dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Buitenlandse bedrijven hebben vorig jaar voor bijna anderhalf miljard euro... geïnvesteerd in ons land door zich hier te vestigen. En dat is ruim 40% meer dan in 2010. Met name Amerikaanse en Chinese bedrijven hebben ons land weten te vinden. Staatssecretaris Bleken van Economische Zaken. Die gaat er over. Goedemiddag, meneer bleken. Goedemiddag. Vanuit Portugal, hebt u daar alweer bedrijven geïnteresseerd om naar Nederland te komen? Nou, er is hier heel veel uh, gedoe geweest de afgelopen weken in Portugal... omdat een hele grote supermarkt uh, zich per 1 januari zijn hoofdkantoor... een Portugese supermarkt, zijn hoofdkantoor heeft gevestigd in, uh, in Nederland... Uh, vanwege de betere toegang tot uh, de banken en het kapitaal. Kijk aan. Dus dat speelt hier wel, uh, maar ik ben nu in gesprek met een veertigtal uh, ondernemende... boeren en uh, tuinbouwers en glastuinbouwers die zich in... Uh, die zich de afgelopen jaren in Portugal hebben gevestigd. Kijk aan, dat zijn Nederlanders die dus de andere kant op gegaan zijn. Ja, dus ja. voor uh, met name de, de, de melkveehouderij en ook voor uh, uh, groente en fruittelers is het, uh, is Portugal een heel interessant land. De groente en fruittelers doen dat vooral om ook in de winter zeg maar uh, uh, tomaten enzovoort uh, te kunnen leveren. Ja, ja. En uh, het hele seizoen door aan de supermarkten te kunnen, te kunnen leveren. En daar hebben ze een hoofdbedrijf vaak in, uh, in Nederland. Ja, kijk aan. Uh, uit dat, dat nieuwsbericht bleek dat het ook vooral Amerikaanse en Chinese bedrijven zijn. In, in wat voor branches komen die dan? Nou, bijvoorbeeld in uh, de energie. Uh, bijvoorbeeld in de zuivel. Bijvoorbeeld, we hebben, uh, het gaat hier om een uh, bedrijf uit Amerika of China, maar Nieuw-Zeeland. Frontera, Von, dat is een zuivelproducent. Heeft ook zijn uh, research and development afdeling hier naartoe gebracht. Heinz uh, is in Nijmegen gekomen. Er is een, uh, een bedrijf uh, wat aan gasopslag gaat doen... Uh, nou, de handel, distributie. Mm -hmm. uh, dus het zijn uh, ja, het zijn voor een deel... Kijk, het gaat ook om bedrijven die uh, Nederland uitkiezen als een hele goede springplank voor Europa. Dus ze willen als het ware hun positie in Europa versterken. En dan zijn er een aantal landen, interessant, dus Frankrijk, Groot-Brittannië uh, en, uh, en Engeland. Uh, en Nederland is er vorig jaar echt heel goed uitgesprongen met 41 hoofdkantoren die zich... Uh, ...rond Amsterdam en Rotterdam hebben uh, gevestigd. Ja, ja. Maar is dat nou ook omdat alles in de uitverkoop is vanwege de crisis hier? Of, of is dat ook, is, zit daar ook nog iets anders achter? Nee, het is niet zo dat het gaat om bedrijven die hier meer uh, laten we zeggen andere bedrijven overnemen. Het gaan vooral bedrijven die hier hun hoofdkantoor uh, gaan vestigen... ...en vervolgens gaan investeren in, uh, in, uh, in, uh, uh, in Europa en in Nederland. Het levert in totaal ook meer dan 4.000 extra banen op. Dus het is niet zo dat het een kwestie is van uh, een deelneming... of een overname in een Nederlands of een Europese bedrijf. Het is een nieuwe vestiging, ja. het zijn nieuwe economische activiteiten. Ja. We hebben nog wel iets meer werkloos hè, dan die 4000. Ja, maar elk jaar 4000 uh, uh, nieuwe banen uh, is natuurlijk uh, in deze sector ook uh, heel goed. Het gaat om uh, banen ook in de techniek en research en development. Dus het heeft ook een positieve uitwerking voor de Nederlandse economie. Uh, als geheel, en het is dus ook, uh, we zien ook uit de onderzoeken die we hebben gedaan, dat Nederlandse talenkennis, het uh, fiscale klimaat in Nederland, openheid voor, voor mensen van, uh, van andere landen. Dat is heel erg belangrijk voor dit soort bedrijven om dan een keuze te maken voor, uh, voor Nederland. Ja. En ja, 4-5.000 banen in 2011, uh, dat is natuurlijk... Uh, Prima dat dat ja. op deze manier uh, kan. En, en die anderhalf miljard, hè, bent u daar tevreden over? Want ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kan dat ook niet goed plaatsen. Dan denk ik van, ja, anderhalf miljard, dat, dat klinkt voor mij in ieder geval als heel veel geld. Maar uh, is, dat, is dat voor een land als Nederland ook veel? Ja, dat is voor een land als Nederland veel. Uh, een van de, van de grootste investeerders is een, uh, een bedrijf wat aan gasopslag gaat doen. Dat is Tarka. komt uit het midden-oosten. 815 miljoen, 815 miljoen investering in gasopslag. Dat betekent dat er heel veel uh, ja, weg- en waterbouwkundigen... ...om uh, ondernemers en aannemers als het ware op die manier uh, ja, extra opdrachten uh, krijgen. En dat is gewoon voor de, voor de werkgelegenheid heel direct uh, in zo'n periode van belang. Kortom, u bent wel tevreden? Ja, ik ben wel tevreden over het jaar 2011, eigenlijk heel tevreden. Uh, we doen dat ook, we hebben in allerlei grote steden, bijvoorbeeld sao Paulo, en Brazilië... ...hebben we ook recent weer een kantoor geopend om bedrijven, die daar, uh, Braziliaanse bedrijven... ...om daar contacten mee op te bouwen om die naar Nederland uh, te halen... 2012 wordt absoluut een minder goed jaar. Want we zagen in de tweede helft van 2011. Als gevolg van uh, ja, het wereldeconomisch klimaat toch wel een terugloop. Dus uh, het is een soort van winstwaarschuwing, zou ik eigenlijk kunnen zeggen. 2012 <lacht> kan absoluut niet, uh, denk ik, even met 2011. Maar 2011 uh, is een heel goed jaar. En uh, dit hebben we toch maar mooi binnen. Goed, nou geniet nog even van die mooie cijfers dan daar in Portugal. Dank voor het aan de telefoon komen. Henk Bleker, de staatssecretaris voor Economische Zaken, was dat? Graag gedaan. Als het aan dit kabinet ligt, dan moeten rechters die slecht functioneren... op het matje worden geroepen. En dan is er natuurlijk ook nog de eindloze discussies... of die rechters wel zwaar genoeg straffen. Hoe zit het eigenlijk voor rechters als er voortdurend over hun hoofden wordt gesproken... en vooral ook geoordeeld, met name dus vanuit Politiek Den Haag? En daarom is voor deze werklunch aangeschoven Ranier van Zutphen. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak... en zelf ook rechter, Goedemiddag, meneer van Zutphen. Wordt er tijdens de lunchgesprekken met uw collega's ook steeds vaker... over veranderingen binnen de rechtspraak gesproken? Ja, het is een onderwerp wat we heel veel met elkaar bespreken. Niet alleen bij de lunch, maar ook uh, bij bijeenkomsten, vergaderingen. Bij elkaar op de kamer binnenlopen. Uh, wat gebeurt er op dit moment allemaal? wat zijn de goede dingen, wat zijn de minder goede dingen... en, en wat vinden we ervan? Ja, zullen we zo dingen langslopen, de functioneringsgesprekken? Een van de hervormingspunten van minister Opstelten... Uh, hij stelt voor om met rechters jaarlijks een functioneringsgesprek te voeren. U, Schuift u dat onder de, de positieve dingen of onder de negatieve? Nou, eerst maar even bij het begin beginnen. Het is niet van meneer Opstelten. Hij heeft daar een voorstelling van zaken gegeven in de Tweede Kamer... vorige week die niet klopt. Uh, al vier, vijf jaar geleden is er gesproken over de vraag... of functioneringsgesprekken voor rechters noodzakelijk zijn... Uh, al jaren zijn er zogenaamde evaluatiegesprekken. Die lijken heel erg op functioneringsgesprekken. Dus uh, de rechters zijn er al lang aan gewoon en aan gewend... dat ze met regelmaat gesprekken hebben met degenen die leiding geven... in de rechtbanken en bij de gerechtshoven. Dus ja. er is niet veel nieuws. Dus uh, zelfde claimt iets wat al, al lang gebeurt? Ja, dus is al heel lang geleden gebeurd. Ja. En ingevoerd, ja. ja. En, en met wie voert u dan? U bent rechter. Met ja. wie voert u dan zo'n functioneringsgesprek? Nou, als ik, uh, de, de rechters die hebben allemaal een, een teamleider of een president of een vice-president. Uh, en degene die verantwoordelijk is voor een deel van de organisatie... die voert met zijn collega's gesprekken. En dat zijn inderdaad gesprekken die gaan over het functioneren. Ja, maar is dat dan ook een beetje de slagen die zijn eigen vlees gekeurd? Nee, want kijk, in ieder, be ieder fatsoenlijk bedrijf... He, wat zichzelf goed wil organiseren, daar willen de leidinggevenden weten... hoe de medewerkers uh, aan het werk zijn, wat ze van de leidinggevenden vinden... en andersom. Dus het is, uh, het is helemaal niet eigen vreeskeuren. Het gaat, het gaat erom dat je met elkaar in het gesprek hebt over... gaat het goed, wat kan er beter, wat kan de leiding beter doen... en wat kan de individuele, uh, je zou bijna zeggen, werknemer beter doen. Ja, maar wat voor sancties heb je dan als het bijvoorbeeld niet goed gaat? We gaan er allemaal vanuit dat het ja. hopelijk allemaal goed gaat... maar het gaat natuurlijk ook wel eens een keer niet goed. Kijk, functiesgesprekken gaan niet over sancties. Uh, als we het over sancties hebben, dan hebben we het over heel iets anders. Dan hebben we het over met name bij rechtersdisciplinaire maatregelen. En dan hebben we het over ernstig misdragen. En uh, dan zitten we in een hele andere richting. Dan praten we over ja, uh, rechters die, uh, die misschien wel veroordeeld worden... wegen strafbare feiten of op andere manieren betrokken zijn... bij hele ernstige zaken. En daar kan het bijna... Ja, dat lijkt een beetje op een strafrecht, hè, maar dan, dan, dan zitten we echt bij ja. de Hoge Raad of ontslag of dat soort zaken. Oké, okay, maar dat zijn de hele erge dingen, maar nu ja. een rechter die niet functioneert en ja. ook bij, laten we zeggen, herhaaldelijk niet functioneert. Dus uh -huh. ook na zo'n gesprek nog steeds geen verbetering vertoont. Ja. Uh, wat, wat kan je dan doen? Nou kijk, dat is natuurlijk wel de bedoeling van zo'n functioneersgesprek. Je zegt van, wat gaat er goed en wat gaat er ook niet goed en dat moet je wel benoemen. Als je niet met elkaar spreekt, dan weet je ook niet wat er aan de hand is. Uh, dus met elkaar benoem je datgene wat goed gaat en soms ook wat niet goed gaat. En dan zijn er allerlei mogelijkheden. Je kunt bij elkaar de afspraken over maken, over de hoeveelheid werk, over het onderhouden van je kennis, het voldoen aan een onderwijsverplichting, uh, de manier waarop je samenwerkt. Er zijn een heel, in de eerste instantie normale afspraken. En als dat allemaal niet zou lukken, of ja, laten we zeggen niet zou lukken met elkaar, dan heeft de leiding van een rechtbank mogelijkheden om, wat we dan noemen, sturend op te treden. En uh, ja, dat kan op verschillende manieren zijn. Je kunt zeggen van, nou ja, ik vind eigenlijk toch... dat je hier uiteindelijk misschien niet op je plaats bent. Dat is een van de zwaarste conclusies die je zou kunnen trekken. Overplaatsing of zo? Ja, en ja. dan moet het naar de Hoge Raad. In ons voorstel even uitleggen hoe het gegaan is. Hè. Al, al tweeënhalf jaar geleden zijn de presidenten van de rechtbanken... gekomen met het idee, we zouden toch iets meer... van die sturingsinstrumenten moeten hebben. Mijn vereniging, die ook de vakbond is... en dus over arbeidsvoorwaarden ook onderhandelde met de minister... was het daarmee eens. hebben Ja, dat is een goed idee om dat uit te breiden... Uh, en nou lijkt het net alsof meneer Opstelten gisteren iets bedacht heeft... terwijl uh, we hebben al in november 2010... heb ik in mijn aantekeningen uh, nog eens even nagezocht... met de toenmalige minister uh, gezegd van nou, dit zou het kunnen zijn... Uh, en werk het maar uit. En die uitwerking is er nog steeds niet, heeft het nu toegezegd, hè, voor het voorjaar. Mm. Maar wij zitten eigenlijk al twee jaar te wachten op de wetgever... die zegt van, nou ja, wat wij hebben afgesproken, dat komt nou in regels terug... en dan praten we verder. Ja. Misschien is de wetgever wel heel druk bezig met de strafmaatbepaling... want uh, daarover hoor je ook van alles in de samenleving, maar ook in de politiek. Uh, een tijdje roep om zware te straffen. En rechters doen dat ook, blijkt uit onderzoek. Ja, straffen is altijd een heel heikel onderwerp. Hè. Uh, uh, straffen is nodig. Straffen moet ook in iedereen die kinderen heeft... of die uh, in een schoolles geeft. Die weet ook dat op, op een bepaald moment moet je gedrag... daar moet je iets over zeggen en daar moet je ook iets aan doen. Dat geldt natuurlijk in de samenleving... als het om de echte strafbare feiten gaat nog veel erger. En nog veel strakker. Uh, en rechters zijn niet uh, uh, wereldvreemd. Sommigen denken dat nog steeds, maar het is dus echt niet waar. Want wij kijken wat ook in de maatschappij leeft aan gevoel over hoe je moet reageren op ernstige misdragingen en strafbare feiten. Ja. Maar we kijken ook naar... Uh, wat is de beste manier om te reageren op normafwijkend gedrag. En dan is zware straffen niet altijd de oplossing. Het is een oplossing voor bepaalde gevoelens... die mensen hebben of ideeën die ze hebben over hoe er gereageerd moet worden. Wij zijn daar gevoelig voor gebleken. Uit onderzoeken blijkt dat wij in de afgelopen jaren aanzienlijk strenger zijn gaan straffen. Ja. Met name voor hele ernstige delicten. Ik geloof zelfs dat we in Europa in de top drie staan of zoiets. Toch bestaat bij uh, mensen het idee dat het maar slappe hap is in Nederland. Hoe kan dat dan toch? Ja, dat is, dat is natuurlijk een kwestie ook van beeldvorming. En ik verzet me tegen die beeldvorming eh, door steeds maar weer te zeggen... kijk nou precies wat er aan de hand is. Er zijn goede onderzoeken over. Rechters luisteren naar de samenleving als het gaat om het straffen van ernstige misdragingen. Grote strafbare feiten die grote beroeringen in de samenleving eh, tot stand brengen. Daar reageren we op met zware straffen. En voor het overige zijn er heel veel strafbare feiten die moeten worden afgestraft... op een manier die er aan toe bijdraagt dat mensen niet opnieuw een herhaling vervallen. Ja. Um, allerlei plannen komen eruit uit hun uh, staatssecretaris Steven, uh, komt zelf uit de justitiële hoek ja. natuurlijk, uh, heeft gepleit voor minimumstraffen. Ondanks dat uh, de Raad van State zegt dat ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Ja. Baat u dat toch zorgen? Dat hij dat, dat daar dan toch ijzerheinig mee door wil gaan? Nou ja, er, zitten een paar, er zitten twee dingen aan deze zaak. Uh, in de eerste plaats lijkt het er een beetje op dat uh, men heeft gezegd: ja, dat is nu eenmaal in het regeerakkoord zo neergelegd, dus dat gaan we ook doen. En dan gaat het nu nog over uh, uh, minimumstraffen bij mensen die in herhaling vervallen. Uh, daar heeft mijn vereniging uh, heel erg negatief op gereageerd. Niet zozeer omdat wij zeggen van... ja, maar dan zijn de rechters niet meer vrij om te doen wat ze willen... want daar gaat het niet om. Maar we hebben gezegd wat er dan niet meer kan... dat is het maatwerk leveren, net in die gevallen... waarbij een andere sanctie dan opsluiten, veel effectiever zal zijn... Mm. En daar zit toch echt een probleem en een, een diepgaand verschil uh, van inzicht... in wat de strafrechter behoort te doen in onze Nederlandse maatschappij. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog de gedoogpartner van dit kabinet gehad... PVV-leider Wilders, die, die riep aanvankelijk van... Uh, rechters moet eigenlijk maar gewoon ontslagen worden als ze niet uh, zwaarder gaan straffen. Dat is nu intussen wel, geloof ik, weer teruggeroepen ja. door een, een fractiegenoot van hem... Maar uh, dat, soort, dat soort opmerkingen krijg je steeds meer vanuit, uh, vanuit de politiek. Nou, dat, dat, ik was bij een bijeenkomst van uh, de Vaste Kamercommissie voor Justitie... Uh, uh, vorige week. Daar was mevrouw Helder die uh, zei van... het officiële sta, uh, standpunt van de PVV-fractie is dat... het gaat niet aan om rechters te ontslaan op basis van een soort van evaluatie... of ze wel streng genoeg gestraft hebben. Dat vond ik een enorme winst. En ik was er ook heel erg blij mee dat ze dat die rechtsstatelijkheid liet zien. Uh, ik, ik proef niet... Uh, uh, in de politiek dat ze uh, de uitspraken willen gaan beoordelen... om daar consequenties aan te verbinden voor, uh, voor het, het wel of niet zijn van rechter. Nee. Gelukkig maar, want dat hoort natuurlijk ook niet zo. Hè? We begonnen met beoordeling en functioneren. Dat gaat over de manier waarop iemand werkt. Maar van het rechtelijk oordeel, daar moet je afblijven. Ja, want de rechtspraak in Nederland is onafhankelijk... en toch lijkt het erop dat u zich steeds meer moet verantwoorden. De, verantwoorden is geen enkel probleem, want uh, dat moeten we ook doen. De maatschappij zegt, wij hebben jullie die rol gegeven. Jullie moeten de boel mee op orde. Op een, op een hele bijzondere manier, met veel macht. En daar hoort ook bij dat je vertelt hoe je die macht gebruikt. En daar hoort ook bij dat je, dat je die macht niet misbruikt. En ik, volgens mij slagen we daar ja, goed in. Goed. Uh, fijn dat we even met u mochten praten tijdens deze lunch. Reinier van Zutphen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. De werkweek. Deze week met... Henk Angenend, trainingcoach van het schaatsteam. Uh, en daarnaast nog een uh, gratis bedrijf. wat eigenlijk de eigen hoofdtak is uh, het fokken en het opleiden van springparen. Ja, de hele week was er een hoop gedoe rond die nieuwe ploeg... met daarin onder meer Erwin Wennemars... die uh, zomaar aan het NK mee leek te mogen doen... terwijl daar allerlei regelgeving voor is. Angenent heeft zich daar boos over gemaakt... en heeft vooral kritiek op de KNSP. Hij kijkt erop terug tijdens het NK-marathon op natuurreis... waar zijn jongens goed meereiden... totdat plotseling de uiteindelijke winnaar ontsnapte... en dat niemand reageerde. We hebben het al vaker gezegd, we zitten gewoon te wachten tot de olie op het vuur, maar we zijn in de wachting van een spenderende finale. Dicht de God, nou. snel! Rolf, dicht God! Jongen, we rijden! Je ziet hier dat hij wegrijdt en, en dan gaan ze hier staan. Zeg jij? Met al zijn. zieren. Oké. Okay. Ja. Al je Nee, daar staat. Al je Hallo, Hello, Hello. I'm a Tim friend from English TV. Okay. I'm very pleased to meet you. Thank you. Thank you. Uh, I saw that race oh. only on TV. Okay, <laughs> But I saw you. <laughs> en, en die zijn van Londen hier komen vliegen. ja, die willen ja, de Elsteden tocht eigenlijk ook een beetje in in het Midden-Oosten. Laten zien wat voor gekte dat uh, losmaakt in, uh, in Nederland. Dus, uh... okay. Okay. Dat hoort erbij. still. Stay mythical Stay still. race still. Stay still. Stay still. Stay still. Stay still. Stay still. Stay still. Stay still. Stay still. Stay still. Stay still. Stay nou ja, kijk op het KPN verhaal is dus zo maandagmiddag word ik op maandagavond word ik gebeld door een ploegleider en zeg zegt ja KPN zet in één keer een, een, een, een, team, een team in uh, ja wat denk je ervan? Nou ja goed ik had het helemaal niet gevolgd en ik was met hele, hele andere dingen bezig en ik heb er totaal, totaal geen, uh, geen belang, geen, geen, geen uh, hoe moet ik dat zeggen geen vat op, ik heb er niks mee te maken dat is helemaal niet mijn ding maar ja, je wordt er wel op aangekeken en vervolgens word je er nog zwart gemaakt ook in de pers en uh, ja daar baal ik gewoon gigantisch van. Voorin en ze laten hem zo rijden. Exact. Zelfs uh, achterin. niet doen. Nou, ik denk niet dat ik de enige ben die elke keer met KNSB over, over uh, rollende bollend over straat gaat. Omdat er gewoon mensen zitten die gewoon totaal geen verstand hebben van wat er speelt en totaal onjuiste beslissingen nemen. En het zijn gewoon geen mensen die. Uh, die, uh, ja, moet ik dat zeggen, die, die, die ruggengraat hebben. En, uh, ze, maken er maar... ze willen iedereen te vriend houden en dat, en dat gaat gewoon niet. Bij de, bij de KNSB draait alles om het lange baan en dan heel lang uh, komt er niks... en dan komt misschien de maritonschaas nog een keer. Tenzij de natuur als ligt, dan, we uh, dan moeten dan moet het allemaal weer halleluja. En als het volgende week weer dooit, dan uh, schoppen ze ons weer een hoek. En uh, ja, dat is altijd zo geweest. En ik, uh, ik denk ook niet dat het gaat veranderen. Ja, ik zie het gewoon gebeuren. het moment. En dan zit je met twee mannen en dat mag gewoon niet gebeuren. En dan heb je weer niks. Ja, dan zit je ineens bij je. Moet je uitleggen? Ongelooflijk. Beste mensen. Ik heb geen goed nieuws. Ja, ik heb eventjes eh, achter de computer gekeken van iemand, van die jongen van de RTL. Die had het uh, live. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Ja, Oké, okay, dan weet je dat je zelf nog een, waarschijnlijk nog een jaar de, uh, de laatste bent. Alhoewel het weer... Kundigen roepen of ze zijn toch bij die zeggen ik krijg hem nooit voor, dus je weet het nooit. Maar we willen zo graag. We willen zo graag. Teleurgesteld. Nou, maar ook meteen in de spagaat. Van ja, oké, okay, je bent nog wel de laatste. Maar ik had hem zo graag ook gereden en ik had het die jongens ook zo gegund. Ja, als het niet gaat, gaat het niet. Ik kan hoorde u in de reportage werd gemaakt door Maarten Bleumers. Zometeen stand.nl. De stelling dan, de nullijn voor iedereen is een goed idee. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst is hier nu Dik de Hark: Radio 1, het NOS Journaal. Technisch directeur Danny Blind en algemeen directeur Martin Sturkenboom vertrekken per direct bij Ajax, hebben ze zojuist bekendgemaakt. Aan het eind van de ochtend werd duidelijk dat de Raad van Commissarissen van Ajax opstapt. De positie van vier van de vijf commissarissen was onhoudbaar geworden na de uitspraak van de rechter deze week. Die bepaalde dat de vier niet op eigen houtje Louis van Gaal tot directeur hadden mogen benoemen. Ze hadden dat gedaan achter de rug van Johan Cruijff om de vijfde commissaris bij Ajax. Twee journalisten van het tv-programma 1 vandaag zijn door een Duitse rechter vrijgesproken. Ze moesten voor de rechtbank verschijnen omdat ze oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren hadden gefilmd met een verborgen camera. Boeren had de zaak aangespannen. Boeren was in de Tweede Wereldoorlog als SS-lid van een moordcommando met in 1949 bij ter dood veroordeeld, maar wist te ontsnappen naar Duitsland. En in Apeldoorn worden tientallen schaatsers van het ijs gehaald... omdat het ijs op het Apeldoornse kanaal onbetrouwbaar is geworden. Vannacht hebben vandalen een deel van de Apeldoornse sluis vernield. En daardoor is de waterstand van het kanaal 20 centimeter gezakt. Op sommige plekken zweeft het ijs, zodat er geen water onder zit. Volgens de politie is die situatie levensgevaarlijk. En dat waren de Dit is Radio 1. NCRV. Jurgen van den Berg. Het is hoog tijd dat er een nationaal akkoord komt over een nullijn voor iedereen. Dat zegt werkgeversvoorzitter Bennet Wientjes, Hij is van VNO NCW. Hij doet dat in een ingezonden brief in trouw deze ochtend. Zo'n bevriezing van alle uitkeringen en lonen moet Nederland concurrerender maken en de economie er weer bovenop helpen. Althans, in de gedachten van Wientjes. Is zijn voorstel economisch onverstandig omdat de koopkracht daalt of zijn extra bezuinigingen nu eenmaal onvermijdelijk? en wordt de pijn op deze manier eerlijk verdeeld. Ik ga over doorpraten met Jaap Smit, die is voorzitter van de vakcentrale CNV. Welkom meneer Smit, u zit hier bij mij in de studio. Goedemiddag. Uh, drie keuzes altijd aan het begin. U kent dit dus ook, het klappen van de zweep wel. Kort antwoord, graag ja of nee. Dan gaan we zo meteen doorpraten over die stelling. Hier komen de keuzes. Wientjes is in de war met de weersvoorspellingen. <laughs> nee. Liever doorwerken tot 67 dan een nullijn voor iedereen. Nee. Het CNV maakt zich al klaar voor acties. Ja. Uh, nou, dan die stelling dus. En daar mag u thuis of waar u ook maar bent uh, over meepraten. Natuurlijk, een nullijn voor iedereen is een goed idee. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje #standpunt. Um, meneer Smit, even die uh, stelling ook met u doornemen. Dat is wel zo mooi voor de administratie. Een nullijn voor iedereen is een goed idee. Eens of oneens? Nee, zijn we het niet mee eens. Het is te kort op de bocht. Uh, we, we zijn toe aan een goede afspraak met elkaar op centraal niveau. Maar wij als CNV hebben gezegd... Je moet het niet allemaal over één kam scheren. Er zijn bedrijven en organisaties die het ook in deze tijd uitstekend doen. Er zijn bedrijven en organisaties waar dat niet zo is. Wij hebben gezegd, haal nou de ruimte daar waar die is. Niet alleen voor loonstijgingen, maar ook om te investeren... in noodzakelijke zaken als participatie in het arbeidsproces van waar jongeren... oudere participatie, opleidingen en weet ik veel. Er is een heleboel om over te praten, met elkaar afspraken over te maken... maar dit is ons tekort op de bocht. Hij zegt, van het levert ook geld op, zo'n nationaal akkoord. Dat klinkt wel interessant. Dat kan. En dan is het vervolgens de vraag waar dat geld naartoe gaat. Gaat het naar de bedrijven zelf, of gaan we daar ook de noodzakelijke investeringen mee doen? En ik wil ook wel iets terug. De bal een beetje terugspelen. Wat er ook uitkomt, matiging of wat dan ook, dat zou het ons betreft dan ook voor iedereen moeten gelden. Dus nee, dan wil ik ook niet. Maar dat, maar dat zegt hij toch ook. Ja, maar dat is ook voor de top. Ja. Maar goed, dat zegt hij volgens mij ook toch? Dat moet ik nog zien. Maar dat is u, u in ieder geval... denkt dat hij het alleen maar voor ons allen zegt en niet voor zijn eigen achterban, nou, de basis van de bedrijven? Het komt er eens voor dat zeg maar, de, de, de prijs betaald wordt door de werknemers. en uiteindelijk, omdat een bedrijf dan goed floreert, de top daarvoor beloond wordt. En we hebben net een onderzoek gedaan bij het CNV onder onze leden. En er is een grote respons geweest van hoe kijken wij nou, uh, hoe kijken de leden naar bezuinigingen aan? Um, dan zie je gewoon dat er best bereidheid is om uh, zelf uh, te matigen... als dat ten goede komt van de meest kwetsbare groepen in, in het land... in de samenleving, als daar de goede investeringen van worden gedaan... en ook als de solidariteit vanuit de top uh, even groot is. En uh, dat hebben we tot op heden nog niet zo echt, echt kunnen zien. Maar um, Nog even even, een nullijn voor iedereen. Dat is natuurlijk niet leuk uh, om, om de lonen te bevriezen... maar je zou kunnen zeggen, het is wel eerlijk. Als het echt voor iedereen is, laten we daar even vanuit gaan. Ja, maar goed, laat ik zeggen, wij hebben ervoor gekozen... dat per bedrijfstak of per organisatie te bekijken. Um, uh, uiteindelijk dien je de economie er ook niet mee... als je, iedereen, uh, uh, als je alles op, op nul zet. We hebben ook uh, de koopkracht die, die van belang is. Dus ga nou kijken naar daar waar ruimte is. En uh, besteed die ruimte dan zeg maar, niet aan een enorme uh, loonsverhoging... maar betaal er ook de noodzakelijke hm. investeringen mee. Want dus, er zijn natuurlijk al sectoren waar het, waar het nu geldt. He, daar, daar, ja, over de overheid. De ambtenaren ja. staan op nul. Ja. Dus je kunt ook zeggen, nou, laat die andere sectoren solidair zijn daarmee. Ja, maar er zijn ook tijden waarin uh, het aan de kant van het bedrijfsleven minder is... dan aan de kant van de ambtenaren, weer net iets beter gaat. En het gaat ook niet om enorme percentages. Wij hebben gepleit voor, voor anderhalf procent daar waar het kan. En daar hebben we trouwens ook voor gepleit in de ambtenarensector. Maar wij, wij kiezen zeg maar voor de, de decentrale aanpak, waarbij je aan de ceo tafel kijkt... wat is de ruimte en hoe gaan we die met elkaar invullen? Ja, u wilt dus ook daarom geen centrale looneis? Het moet gewoon per sector eigenlijk worden nou ja, gekeken? Het, het, het, het spel wordt zo gespeeld. Je hebt, uh, onze FNV-broeders en zusters hebben gezegd... 2,5% of meer centrale looneis. En aan de andere kant wordt centraal nul gezet. Wij, wij, zijn, wij zijn afgestapt van die centrale eisen waar het gaat. We hebben de CEO tafel waarop uh, werknemer en werkgever met elkaar aan de tafel zitten... en op een verantwoorde manier met elkaar een oplossing moeten vinden... voor nou, welke ruimte is er en hoe gaan we die ruimte gebruiken. Nou. Um, Wintje zei nog iets anders. Hè? Uh, volgens hem uh, zou het van grote verantwoordelijkheid getuigen... als uh, dan citeer ik hem, als de verlamde FNV-bonden de vakbonds, uh, strijden in dit zware economische tijd zouden, uh, uh, tij zouden sluiten. Bent u daarmee eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Dat, dat roep ik ook regelmatig. Ik kan niet ontkennen dat er in vakbondsland veel in beweging is. Uh, maar wij zullen onze verantwoordelijkheid met elkaar moeten pakken... en in deze ingewikkelde tijd onze kop erbij moeten houden... en daar waar dat nodig is en mogelijk is... gewoon echt goede afspraken maken. Omdat de, uh, en de, Die verantwoordelijkheid dragen wij met de werkgever... Om te zorgen dat we, dat we deze crisis goed doorkomen. Ja. En daarvoor is noodzakelijk dat we bereid zijn om met elkaar om de tafel te gaan zitten en noodzakelijk compromissen te sluiten. Nou, en bij die verlamde bond had hij het dus vooral over de FNV. Hij noemde uw CNV niet. Nee, maar wij zijn ook niet in die mate verlamd als het FNV op dit moment is. Nee. Nee. Um, en, en heeft die FNV dan uh, met u dan daarnaast? Uh, want u zegt, ik ben het er ook niet mee eens. En we hebben mevrouw Jongerius eerder vanochtend ook al gehoord op Radio 1... die eigenlijk ongeveer hetzelfde zei wat u ook zei. Um, Dat is ook een verstandig uh, iemand. Ja, zijn die bonden nog machtig genoeg dan om dit tegen te houden? Nou ja, hoe dan ook, we zullen met elkaar zaken moeten doen. Uh, en ik uh, ken de heer Windjes ook als iemand die voortdurend zegt... ik wil ook met de bonden zaken doen... Dus het is ook terecht dat hij dat appel op ons doet. En uh, nou ja, goed, uh, hij weet dat ik daar zelf net zo uh, naar, oh. tegenaan kreeg. Wat vindt u van de timing van zijn oproep? Die vind ik niet helemaal verrassend. Uh, gezien het feit dat we toch met elkaar binnen niet al te lange tijd eens om de tafel moeten gaan zitten. En, uh, en moeten zien hoe we hieruit komen. Ja, hij is ook niet de eerste natuurlijk die dit zegt, Donner... bij zijn aantreden als minister van Sociale Zaken. In 2009 ja. was het, uh, geloof ik. Heeft dit ook al eens voorgesteld? Ja, maar het is ook een tamelijk voorspelbare opstelling. En dat is uh, ook wel prettig, maakt het overzichtelijk. Uh, trouwens, het geldt voor de andere kant net zo. Uh, nogmaals, wij kiezen ervoor om uh, verstandig met de ruimte om te gaan... die er is... Om ook de koopkracht van mensen waar het kan overeind te houden. Daar steun je de economie ook mee. Maar tegelijkertijd ook een groot beroep op de onderlinge solidariteit. De verschillen mogen ook niet zo groot worden. Mm -hmm. En dat is ook waarom wij steeds zeggen: van hoor, is het. Dat geldt ook voor iedereen. We moeten ook af van die berichten dat we dan... bij bezuinigingen of de nullijn of een loonmatiging... de werknemers zien inleveren... en tegelijkertijd de top van een bedrijf uh, het salaris zien groeien. Dat kan gewoon niet in deze tijd. Maar, toch, hè, nog even... Uh, want ik, ik ben ook maar een simpele uh, kijker van dit soort dingen. Neem dat tot mij. Dan denk ik van, ja, loonmatiging... dat betekent dat zo'n bedrijf dan toch ook meer ruimte krijgt juist... Uh, om. Euh, mooie dingen te doen voor zijn werknemers, mensen aan te nemen. Ik noem maar wat. Ja, nee, laat ik zeggen, werk is heel belangrijk in deze tijd. En ja. met name ook voor de meest kwetsbare groepen. Dus we, euh, laat ik zeggen, daarom hebben wij ook niet een knalharde eis, zo en zo moet het zijn. Maar laten we op een verstandige manier met de ruimte omgaan die er is. En daarvoor is voor het CNV van groot belang dat die solidariteit met de, met de meest kwetsbare of de meest moeilijk bemiddelbare mensen op de arbeidsmarkt, dat die uh, overeind staat. En daar moeten we ons met, met elkaar voor inspannen. Mm. En nogmaals, uit het onderzoek dat wij gedaan hebben, blijkt ook dat mijn leden daartoe bereid zijn. Nou, dus waar het kan, uh, uh, daar kan het. En uh, waar het zeker niet kan, dan moeten we het niet doen, zegt u. Ja. Nou, want uh, Jongerius zei dat ook nog. Zij precies voor de aanpak van Christine Lagarde, de directeur van het IMF. Niet te hard bezuinigen, wel investeren in mensen en banen. Uh, maar gaat dat dan wel genoeg opleveren? Dat is natuurlijk de, de grote vraag voor het kabinet ook. Nou ja, Laat ik zeggen, laten we eerst maar eens om de tafel gaan zitten uh, om daarover te praten. En we moeten de cijfers van de CPB nog krijgen hoe de economie er in de komende tijd voor gaat staan. Uh, ik ben het met Wintjes eens dat wij om de tafel moeten gaan zitten... en met elkaar tot een akkoord moeten komen. Uh, en dat, Natuurlijk zullen dan deze uh, stellingen op tafel komen. Maar wat ons allebei te harten moet gaan, is dat wij moeten zorgen... dat en het bedrijfsleven hier goed doorheen komt... maar dat niet de, de, de, de werknemer daar eenzijdig de prijs voor betaalt. En dat we de onderlinge solidariteit hoog in het vaandel houden. Nou, reactie van onze website. Uh, hier zegt iemand, ik sta als gepensioneerde en AOW'er al jaren op de nullijn. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er nog niet uh, veel van merk. Ja, er zijn mensen die daar helemaal niks van merken, nee. Is, uh, maar uh, de verschillen in Nederland zijn ook tamelijk uh, groot geworden de afgelopen jaren. Er zijn mensen die dat meteen wel in een portemonnee merken. En er zijn categorieën die dat uh, inderdaad uh, weinig of niet merken, ja. dat klopt. Je zegt iemand, laten we wel wezen, als de economie een flinke boost zou krijgen... zouden we er allemaal beter van worden. Als ik als werkgever meer armslag krijg dan uh, meer mensen... kan ik meer mensen aantrekken, dat is goed voor de economie als geheel. Het zijn toch de effecten die kortzichtige navelstaders over het hoofd zien... Bent u een kortzichtige navelstade, meneer Smit? Ik word zelden zo genoemd, of niet? Nee, <laughs> trouwens, dat zou ik in ieder geval niet van mezelf zeggen. Maar het is hetzelfde argument, hè? Van, maar goed, u zegt ook, ik ben er op zich niet tegen. Als het maar nee. kan in een bepaalde sector. En u wilt niet dat het, dat het universeel wordt, dat iedereen op de nullijn wordt gezet. Nou ja, ik herhaal, wat wij zeggen is, wij, ja, we zullen met elkaar uh, matig moeten zijn, maar dat zijn we eigenlijk al jaren. Er zijn bedrijven waar het echt steengoed gegaan is de afgelopen tijd. Nou, uh, daar hebben medewerkers ook uh, een geweldige bijdrage in geleverd. Pak nou een deel van die ruimte die ze ontstaan. Misschien voor, voor anderhalf procent hebben wij gezegd. Uh, dat was toen het inflatiecijfer. Maar wat veel belangrijker is, is dat je met elkaar investeert... in uh, uh, het aan het werk krijgen van zoveel mensen. Uh, met name de meest kwetsbare groepen. We hebben nu een hele uh, strenge wet werken naar vermogen over ons heen gekregen. Die wet is wat mij betreft niet goed... Maar er dus kunnen heel veel jongeren de klos van worden. Die moeten uiteindelijk gewoon een baan zien te vinden. Nou, daar moeten we in investeren. We hebben een pensioenakkoord afgesloten... waarbij de oudere participatie een heel belangrijk punt is. Het heeft geen zin om de leeftijd te verhogen... als mensen zeg maar, niet tot die langere, hogere leeftijd kunnen werken. Daar moet in geïnvesteerd worden. We moeten met elkaar een oplossing vinden. Dat roep ik al tijden over vast en flex. Mijn stelling is vast is te vast en flex is te flex. Uh, en daar zullen we dus met elkaar afspraken over moeten maken. We zullen moeten zorgen dat mensen van werk naar werk begeleid gaan worden. Dat mensen uh, in zichzelf kunnen blijven investeren door opleidingen te volgen. Nou kortom, er is heel veel om met elkaar over te praten. Anders dan, we gaan voor een maximale looneis. En ook geen lastenverzwaringen, willen u ook niet? Ik wil liefst dat het in Nederland weer fantastisch gaat. Ja. ja, nog één reactie dan. Je zegt iemand: kijk naar de gewone Griek. Hoe die wordt gekort. En dat is niet de inflatie compenseren. Daar hebben we totaal geen medelijden mee. Als we op de nullijn gaan zitten, kunnen we onze schulden. die we recentelijk hebben opgebouwd, beter aan. En dat is noodzakelijk voor onze toekomstige generatie. Nou ja, laat ik zeggen. Ik, ik, ik ben tegen de, de rigiditeit van een nullijn. Ik ben niet tegen. En pas op de plaats maken, waar het, en dat kan zeg maar, door middel van matiging waar ruimte is en een nullijn waar dat noodzakelijk is. Dus ik snap die redenering wel. Ja. Het gaat mij puur om het feit dat ik vind het nullijn op dit moment gewoon te rigide. Goed. Uh, die knuppel heeft windjes in het hoenderok gegooid met zijn stuk in trouw. Uh, we gaan er nu op uh, reageren. Dat, dat gaat u doen als luisteraar. En Zometeen gaan we Nick Smit weer reageren op die reacties. Een nullijn voor iedereen is een goed idee. Dat is de stelling. 1184 mensen nu gestemd op onze website. 39% is het eens. 61% is het oneens. Stand.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Remol. Um, ja, meneer Wintjes heeft weer uh, een enorm podium voor zijn uh, obsceniteiten. Hij gebruikt bijvoorbeeld het woord solidair. Ja, dat is toch een hele bizarre vorm van nieuwspeak. Ik bedoel, solidair moet ik als armoedzaaier. Ik zit mijn hele leven al op of onder het bestaansminimum, van een groot deel in het bijstand. Moet ik solidair gaan zijn met een rijkaart? En, ik bedoel, uh, nou, ik kan wel weer al die, uh, die, die kortingen die ik dit jaar uh, heb gekregen, ja. met name op de... ...op de enzovoorts gaan herhalen. Dat is allemaal bekend, maar wat mij, wat mij uh, opvalt is dat uh, de bellers... ...of de uh, bellers niet, de, de reaguurders, uh, een AOE en iemand anders het heeft over... De uh, wij, wij met onze schulden en dergelijke. Maar mijn schulden zijn het niet. Dus nee. ik, ik ben helemaal niet nee. de oorzaak van die schulden. Nee. Ik bedoel, uh, hè, laten we daar eens naar gaan kijken nee. okay. waar de oorzaken liggen. U hè? bent het in ieder geval niet eens met de stelling. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van der Molen uit Permanent, Jurgen. Nou, ik ben het wel met meneer Wintjes eens. Maar er zit wel een maar aan. Want dan vind ik dat bijvoorbeeld meneer Peter Fosser, dat is de CEO van de Shell, die kreeg gisteren 3,5 miljoen euro jurken. Ja. Als extra bonus bovenop zijn toch die inkomen ja, van 5 dan, dan miljoen wil, Dan wil je wel op de nullijn natuurlijk. Dan maakt Ja, het niet doen, maar dan moet je iedereen op de nullijn zetten. En als meneer Smit van het CNV, ik voel wel met hem mee, zegt: Nou, die ruimte, die spreekt over een ruimte. Dan zou ik zeggen: Meneer Smit geeft die ruimte aan de mensen in de sociale werkvoorziening. Er staan 30.000 banen op de tocht. Hmm. Geef die ruimte aan die ja, mensen, ja. die hebben het harder nodig dan wie dan ook. Dank u wel, Stampp.nl. Goedemiddag. Allemaal goedemiddag. Nou, ik, ik, ik ben het ook niet met de heer Windjes eens in dit geval. Ik, we hebben geen geleide loon, looneconomie. We zijn geen, geen communistische uh, staatsmacht die, die, waar dat allemaal uh, zo geregeld is. Nou, voor mij wil dit ook niet structureel invoeren, maar nu in deze tijd van crisis natuurlijk. Nee, dan moet, dan moet je, moet bedrijven die goed draaien moet je daar niet in belemmeren. De mensen die daar... Dan moeten we gewoon aanvaarden dat er ook bedrijven zijn die goed draaien. en Die moet je het een, een, een, een, een, loon bieden. Als die, verhoging, als die reden om te verhogen ook de gelegenheid hebben, moet je ze dat niet ontnemen. Dat heeft geen enkele zin. U bent het eens, u bent het eens met Jaap Smit, die zegt waar het kan, dan kan je daar best naar kijken, maar je moet het niet uh, universeel invoeren. Nee, precies, maar ik, zelf, ik ben zelf, sta ook al vier jaar op de nuller, en ik ben ook een gepensioneerde met, met, met OOW plus pensioen, en dan denk ik, ja, de overheid die heeft een middel om, om, om, om hierin te gaan sturen, die kan het door belastingfaciliteiten doen, en die kan het dus ook voor de lage inkomens regelen, maar je moet gewoon de grote groep die dus nog volop aan het werk is, die moet je daar niet in belemmeren. En ik begrijp ook niet wat, wat, wat hij ziet om de euro, als wij de euro moeten redden. Mm. Voor mij hoeft hij helemaal niet gered te worden. Ik, maar goed, dat is een andere... Ik wou zeggen, dat is, dat is een heel andere discussie. Dan, een andere discussie ja. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag Goedemiddag Amaris. Ik ben het eens met meneer Winters. Ik behoor tot de meest verkettelde beroepsgroep op dit moment in Nederland. Wat dat bent docenten. u? Docent? Wij zijn... Wij zijn meteen op de nullijn gezet uh, toen de eurocrisis was. En ik vind dat nu de rest van Nederland ook wel mag meebetalen. En dan kan ook het passend onderwijs gered worden. Ja. U, u dat zegt dat van in, in mijn vak zitten we wel op de nullijn en laten andere sectoren maar solidair met ons zijn. Ja, we zijn meteen op de nullijn gezet toen we bij de eerste bezuinigingsronde. En uh, nou, ik vind dat de rest van Nederland nou ook mee mag, uh, mee mag doen. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. voor mij ik vind het een hele misplaatse bewering, solidariteit in deze. Als mensen die dus een minimum hebben uh, gelijk moeten blijven... en mensen met honderdduizend en meer ook gelijk moeten blijven... dan vind ik het dus een hele rare uh, uh, krank van zaken. Daarbij wil ik opmerken dat ik geen vertrouwen meer heb in de vakbond. Die zitten veel te veel bij de heer Wintjes op schoot. Nou, ik hoor alleen maar... Uh, Smit zit hier bij ons vanochtend, maar ik hoorde Jong-Geris eerder vandaag op Radio 1... en ze zijn het allebei niet met hem eens. Hoor. Dus nee, dat is, nee nou, dat is het probleem namelijk. Ze zijn het niet met hem eens... Maar daar komen geen gevolgen aan. Ik bedoel, daar zou, in andere landen zou alleen mensen op straat zijn geweest... met deze domme beweringen voor windjes. Ja. En dus niet de eerste die die gedaan heeft. Okay. Kijk, ik bedoel, als ik op een gegeven moment zeg... van, nou, uh, iemand met 100.000 en meer, die gaan 10% inleveren... dan vind ik het nog solidariteit. Maar om gelijk te blijven, iemand die, die zoveel verdient... en iemand die minimaal verdient, dat noem ik geen solidariteit. We gaan kijken naar de actiebereidheid bij CNV-topman uh, uh, Jaap Smit. Zo meteen ga ik hem vragen. Dank u wel, Stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik hoorde zojuist een hele goede reactie van de meneer voor mij. Uh, ik vind trouwens mensen die niet werken, uh, zijn ook uh, schuldig aan de problemen in de maatschappij. Dus de man die zich uh, als eerste distancieerde van alles, uh, daar ben ik het ook niet mee eens. Kijk, ik wil best meedenken met, met de werkgevers en ik snap best dat het moeilijk is. Maar wat de man voor mij ook zegt, uh, bonussen inleveren, nullijn, dan geldt ook voor de mensen die boven de 100.000 bo uh, verdienen dat die dus ook uh, een MEN-10-lijn of een MEN-20-lijn krijgen. De, maar, stel, maar stel nou dat het da daarvan zou komen... dan zou u ook bereid zijn om op de nullijn te gaan zitten een tijdje. Dan ben ik solidair, ja. ja Oké, okay, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met de heer Van Rest. Ik ben het volkomen eens, maar dan wel direct. Want ik ben bang dat de werkgevers, dus dan gaat ook niemand in loon naar beneden. Dan kunnen ze ook geen loon inleveren of uitkeringen inleveren. Dat geldt mm -hmm. voor iedereen. Maar ik ben bang dat de werkgevers dat pas doen in 2013 of 2014. Dan hebben ze alles afgetrokken wat ze af kunnen trekken. En dan als het beter wordt, krijgt er niemand meer een cent bij. Mm -hmm. Ja, dat is ook een bijkomend nadeel inderdaad. Dank u wel. Stampert goedemiddag. goedemiddag Goeiemiddag, ik ben Zeg hem maar. Uh, uh, nou, ik moet zeggen, ik voel er uh, als je vanuit de vakbondspositie kijkt wel wat voor om het allemaal solidair te maken en overal gelijk te trekken. Maar de vakbonden moeten zelf realiseren dat er bedrijfstakken zijn waar het eigenlijk al een aantal jaren niet goed gaat. En in die bedrijfstakken zou het wel eens heel goed kunnen zijn dat als de vakbond hier niet eigen voor zijn geld kiest, dat die bedrijfstakken straks collectief gaan eisen dat uh, de nullijn wordt doorbroken naar beneden en dat er ook salaris moet worden ingeleverd. En dan kan je beter op de nullijn gaan zitten, zegt en wat, u. En wat vooral heel storend is, is dat men steeds heeft over de bonus voor de, voor de grote directeuren. Maar men zegt ook heel vaak, en dat is wel een beetje vakbond eigen: dat het MKB zeg maar, met een klein ondernemer. die 3, 4, 5, 10 of 50 werknemers in dienst heeft. dat dat nou juist de grootste werkgever in Nederland is. met ja. ongeveer 70 tot 75% procent van al werknemers in dienst. En daar zijn die exorbitante bonussen dan gewoon helemaal niet aan de orde. Ja. Dus dat argument gaat niet op. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig hoe die discussie ja. er zal uitvallen. Goed, uh, goed punt, dank u wel voor het inbrengen daarvan. En uh, ook al die andere mensen bedankt. We gaan snel terug naar Jaap Smit, die heeft meegeluisterd en meegeschreven, zie ik. Nou, laten we gelijk met het laatste punt beginnen. Die meneer die zegt ja. Uh, een uh, mooi verhaal van die bonus, en dat, dat is ook leuk voor de bühne natuurlijk... maar heel veel mensen werken gewoon bij het midden- en kleinbedrijf... en dan gaat het om tientallen arbeiders... en die, daar, gaat, daar gaat het helemaal niet om, uh, om die, uh, die topsalarissen. Nee, daar heeft u gelijk in. De motor van onze economie is het MKB. Maar ik, uh, laat ik, zeggen, ik kan het niet, niet ontkennen, of we kunnen met elkaar niet ontkennen... dat we toch ook, uh, want het kwam ook even voorbij in een van de reacties... dat er ook uh, bij een aantal grote bedrijven enorme bedragen worden uitgekeerd. En Shell Topman met nog en even aangehaald. En uh, vaak wordt er gezegd, het is symboolpolitiek. Ja, dat kan allemaal wel zo zijn, maar je kunt van... Maar de, de, de werknemer, geen, soli, geen offervraag als je dat van boven ook niet doet. Daar heb je echt goed voorbeeld, doet goed volgen. Maar goed, laten we eens even, even dat voorbeeld van het MKB aanhouden. Uh, daar, ja. daar zou het kunnen zijn dat, je, dat, dat, dat die nullijn dan misschien beter is, uh, Een tijdje. Nou ja, ik, laat ik zeggen, ik, volgens mij heb ik een heel redelijk standpunt neergelegd... waarin we helemaal niet uh, met een exorbitante eis uh, de straat op gaan. Nee, wat, uh, het is heel simpel. Er zijn sectoren en bedrijven waar het goed gaat. Daar hebben werknemers ook zich geweldig voor ingespannen. Nou, gebruik die ruimte die er is voor een bescheiden uh, loonstijging... als dat mogelijk is. Maar gebruik met name die ruimte om te investeren... in al die dingen die ook voorbij zijn gekomen. Ja. Ik wil overigens één misverstand wegnemen. Er was een docent die zei van... ik zit al jaren op de nullijn en laat iedereen dat doen, dan kunnen we investeren in passend onderwijs. Het, ja, het, het, het kan zijn dat als ik een bedrijf run en ik uh, heb ruimte... dan gaat die ruimte niet naar het passend onderwijs. Want die gelden gaan niet van privaat naar, nee, naar het publiek. Die gebruik je om, om nieuwe mensen aan te nemen Precies. of te investeren ja, of wat dan ook. Ja. Nee, dat is inderdaad, daar mm. heb je gelijk in. Uh, nog iets anders. Uh, iemand zegt van ja, die, die vakbonden zitten toch te veel bij windjes op schoot. Uh, laat ze ook dan maar eens een keer uh, spierballen laten zien en actie gaan voeren. Nou ja, dat, dat, als dat nodig is, doe dat ook. Ik heb zelf in, in mijn anderhalf jaar carrière... heb ik ook al een keer voor 10.000 stakende postbodes gestaan. Of voor WSW'ers en, en waar jongeren om daarvoor op te komen. Dat vind ik buitengewoon zinvol. Dus als het nodig is, doen we dat. Maar eh, ik laat zeggen, laten we ons gelukkig prijzen... dat wij in Nederland een tamelijke grote rust hebben op de arbeidsmarkt... die ook onze economie de afgelopen decennia ten goede is gekomen. Kijk maar naar hoe zuidelijker je gaat, hoe groter de tegenstellingen zijn. En ik ja. zou ik zeggen, hoe groter de puinhoop. Ja, nou ja, net als je naar Griekenland kijkt, uh, dat, is, uh, dat, dat is één groot drama nou ja, maar Het verwijt dat wij bij windjes op schoot zouden zitten, dat vind ik echt flauwekul. Nou. Wat wel is, we zitten wel met elkaar aan tafel. U vasthoudt aan die polder, zoals dat zo ik mooi heet. Ik ben daar een zeer groot voorstander van, ja. Ja, Gewoon met elkaar blijven praten ja. en waar nodig uh, actie voeren. Ja. En ik, als ik zeg maar, met, met de andere partij praat, dan merk je gewoon dat die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wat er, wat er hier moet gebeuren, die is groot. En het is denk ik een groot goed dat we proberen hier op een redelijke manier uit te komen. Maar als het nodig is, laten we onze tanden zien. Um, ik, ik, ik weet niet hoe de politiek hiernaar kijkt. Er komen natuurlijk, we, we zitten allemaal op die cijfers te wachten natuurlijk. Ja. Hè? Wat, wat er nou eigenlijk echt aan nodig is, aan bezuinigingen ja. enzovoort. Maar die zullen dit toch een interessant idee vinden ook, van Wientjes. Absoluut, absoluut, maar nogmaals, we moeten eerst kijken... Hè, er wordt gesproken van extra bezuinigingen van 6 tot, tot 10 ja, miljard. Ja. Nou, Dat hangt allemaal nog in de lucht. Laten we eerst eens kijken wat de berekeningen opleveren. En dan zullen we als verstandige mensen met elkaar aan de tafel moeten gaan zitten. En nogmaals, voor ons is van groot belang... dat we die solidariteit in onze samenleving overeind houden. En uh, dat geldt voor alle lagen. Uh, en met name gericht op die mensen die nou ja, uh, aan het kortste eind trekken. Fijn dat u hier was, Jaap Smit, voorzitter van de vakcentrale CNV. Kijk nog even naar de laatste cijfers op onze site. 1300 mensen gestemd nu, 39% is het eens met de stelling. 61% oneens, de stelling luidt dus een nullijn voor iedereen is een goed idee. U kunt nog de hele middag blijven reageren op uh, die stelling via de site dus van uh, www.stand.nl. Uh, Houd de radio aan, want dan komt uh, Dit is de dag, Zometeen meteen naar ja, tweeën. Elsbeth met het onderwerp. Gisteren kwam de PVV met een, uh, een website waarop je kan klagen over Oost-Europeanen. Mr. Polska, een Poolse rapper in Nederland. Die heeft nu een website gemaakt waar je kan, uh, waar je, je mooie verhalen terecht, uh, waar je met je mooie verhalen terecht kan, over uh, je Poolse buren of je Roemeense oppas, nou, ja, maak Bouwvakkes. niet Bouwvakkers. En tegenwicht tegen het verhaal van de PVV. Verder uh, aan tafel, Suus Ruis, de dochter van Willem Ruis, schreef een boek, een, een roman over overspel. Uh, zonde heet hij, gaat over overspel, maar ook over hoe haar relatie vervolgens toch blijft bestaan daarna. Dat is wel een bijzonder verhaal. Is ook op haar eigen leven gebaseerd. Ewald Engelen, met hem nemen we de economie maar weer eens door. Griekenland, ja, het blijft een moeilijke situatie. En uh, tot slot Wilfred Gené, die komt op voor de ZZP'ers. Dus er komen er steeds meer, hij maakt een tv-programma ervoor. Hij is er zelf ook okay, een, natuurlijk, een hele succesvolle. Zometeen na twee, dit is de dag. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar.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 Zaterdag in de Tros Auto Show. Koud. Koud hè. Ja, ik heb er niks mee. De dreigende ondergang van Netcar. Nog commentaar, Bas, of uh, zal ik gewoon doorgaan? Ga maar door, want hey, ik ben niet aan het verwerken. Uiteraard, versauto-nieuws. Apenlelijke X6. En rijden met de nieuwe Lancia thema. Spaghetti with the meatballs, hè. Big meatballs. Zaterdagmiddag, 2 uur. Welke gek zit er hier achter de knoppen, jongens? Wat is er aan de hand? Tros Auto Show. We zijn iemand. We bestaan. We bestaan echt? Ja. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.